12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Amerikaanse ambassadeur in Libië gedood, zegt een Libische regeringswoordvoerder. Duitsland mag meedoen aan het Europese noodfonds, volgens de hoogste rechter in Duitsland. En de eerste opkomstcijfers zijn bekend voor de verkiezingen: 13% is al naar de stembus geweest. Vanmiddag wolkenvelden en zon en verder trekken er buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het 18 graden. Vanavond en vannacht is het dan bewolkt en regenachtig, vooral in de kust. Morgen en vrijdag blijft het koel met vrij veel bewolking. Een raketaanval in de Oost-Libische stad Benghazi. Daarbij is de Amerikaanse ambassadeur gedood. Tenminste, dat zegt een Libische regeringsfunctionaris. En ook drie stafmedewerkers van de Amerikaanse ambassade zouden zijn omgekomen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoornu. Sander, eh, eerst maar eens, wat, er, wat is er gebeurd? Die ambassade die is uh, eigenlijk al de hele nacht door bestormd. Uh, op een gegeven moment zijn er ook mortiergranaten bij uh, gebruikt. En dat was niet de ambassade, het was het uh, uh, consulaat in Benghazi. De ambassade zit natuurlijk in de Libische hoofdstad Tripoli. Maar de ambassadeur die was op bezoek in het consulaat. En of hij nou specifiek het doelwit was... de omstandigheden waaronder uh, hij om het leven gekomen zou zijn... die zijn allemaal nog onduidelijk. Maar die Libische functionaris die zegt in elk geval... dat de ambassadeur van Amerika en Libië om het leven is gekomen. We wachten nog op een Amerikaanse bevestiging. In Amerika is het natuurlijk ochtend. Maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... zou zo rond deze tijd een verklaring uitgeven. Ja, we hebben eerder vandaag het bericht gehad... Dat, dat, dat er een aanval is geweest door milities... vanwege een ja. film die, die gemaakt is door die, die, die, die, die pastor. Dat, uh, dat lijkt voor de hand te liggen, omdat er uh, ook gisteravond en vannacht ambassade in uh, Cairo, de Amerikaanse ambassade in Egypte, uh, bestormd is geweest. Daar is de Amerikaanse vlag naar beneden gehaald, ver, uh, vervangen door een uh, islamitische vlag. En daar waren de demonstranten heel erg duidelijk. Die film waar je het over hebt, ja. de onschuld van moslims genoemd. Het is een soort aanklacht tegen de islam en tegen de profeet met name. Een clipje daarvan staat op internet, verwacht geen hoogstaande film, het is slecht Acteerwerk waarin de profeet een rol speelt, ja, en dat is alleen al voldoende. moslims uh, door het licht uh, eigenlijk uh, kennen, want je herinnert je natuurlijk de Deense cartoonrennen waar de profeet ook nee, en dan had, vraag uh, ik: Dit gaat niet lukken op deze manier. Sander, nee, ik weet niet of je mij hoort. Nog ik, ik hoor jou nog wel, zeker. Ja, ja. de verbinding is nou ja, ja. Ga verder, ga verder, vertel. Ga. Nou ja, dat uh, die uh, Deense cartoons natuurlijk ook de profeet afbeelden... en dat dat uh, toen aanleiding was voor moslims in het hele Midden-Oosten om de straat op te gaan. Ja, nu dus in uh, Egypte en in uh, Libië. En wel dus op een hele hevige manier ook in Egypte, maar zeker dus in, in Libië. En uh, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren al weten... Uh, toen nog niet eens duidelijk was dat de ambassadeur om het leven gekomen was... dat ze natuurlijk de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan... Dat ze natuurlijk natuurlijk niet willen dat andere mensen in hun, de kern van hun geloof geraakt worden... maar dat niet uh, een reden kan zijn om zo hard een Amerikaanse ambassade aan te vallen. Daar laten we het bij, voordat de verbinding weer uh, wegvalt. Sander, dankjewel voor dit moment. Sander van Hoorn was dat. Ja, Groen ligt dus voor de Duitse deelname aan het Europese noodfonds vanochtend... wel een aantal mitsen en maren. Het Duitse Constitutionele Hof heeft uh, om tien uur een beslissing genomen... De zaak die was aangespannen door 37.000 mensen. Dat wil zeggen, om tien uur is die beslissing bekendgemaakt. Dat zal eerder al genomen zijn. Ze zijn bang dat de zeggenschap over de Duitse schatkist uh, kwijt wordt geraakt. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. Tim, uh, Mitsen en mare, zeg ik erbij. Wat zijn de belangrijkste? Ja, de belangrijkste voorwaarde die het Hof stelt... is dat er een bovengrens zit aan het bedrag dat Duitsland in het ESM stopt. Uh, Duitsland is verreweg de grootste financier van het reddingsfonds. Uh, staat garant voor maar liefst 190 van de 700 miljard. Dus ruim een kwart. Ja, en het Hof heeft duidelijk gesteld, daar blijft het ook bij. Dat mag alleen in de toekomst verhoogd worden... met een ruime toestemming van het Duitse parlement. Hm. Nou, waarom wil het Hof dat? Om te zorgen dat Duitsland zelf nog genoeg zeggenschap houdt... over zijn eigen aandeel aan het ESM. En dat was voor de rechters van wezenlijk belang. Is dat een beetje de middenweg die bewandeld wordt zo? Dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, de klagers wilden dus dat Duitsland uh, het zou blokkeren, het ESM... Hè, omdat ze hiermee veel te veel zeggenschap zouden afstaan aan Europa. Um, de voorstanders, hè, vooral de regering natuurlijk, van Angela Merkel, zeiden... we moeten juist meedoen aan het ESM... want op die manier uh, blijft Europa uh, in zijn huidige stand de euro in zijn huidige stand voortbestaan. Daar is het heel belangrijk voor. Nou, je kan zeggen dat het Hof inderdaad een soort middenweg heeft gekozen... want ja, uh, Merkel is tevreden, maar ook toch wel de tegenstanders zijn enigszins tevreden... omdat ja, de Duitsers niet al hun zeggenschap verliezen hiermee. En is dat in de praktijk dan wel eh, werkbaar, Tim? Nou ja, ik ben toch benieuwd of iedereen in Brussel... er wel even blij mee zal zijn. Hoor. Want eh, wat, wat krijg je nu? Er is dus wel een bovengrens gesteld aan dat permanente noodfonds. En daarmee verliest het enigszins aan slagkracht. Eh, eh, ja, dat, dat kan je bijvoorbeeld ook voeren voor speculanten op de beurs noemen. Want ja, wat als die bovengrens straks bereikt wordt... in het geval van bijvoorbeeld Spanje of Italië? Stopt Europa dan met redden? Nou ja, de, dat kan op lange termijn misschien toch wel... voor nieuwe onzekerheid zorgen. Maar goed, ja, aan de andere kant... het had natuurlijk vandaag veel dramatischer af kunnen lopen. Het ESM, eh, dat permanente noodfonds... Het reddingsfonds komt er in elk geval, dus ik denk dat velen in Europa daar vooral opgelucht over zullen zijn. Tim de Wit in Berlijn, dankjewel voor dit moment. De financiële markten die hebben opgelucht op dit nieuws gereageerd. was in de aanloop na die uitspraak wel rekening gehouden... met een positieve uitslag. Maar helemaal zeker waren de beleggers nou ook weer niet. Hoe ging het vanochtend op de beurzen? Peter van der Meerschout, vertel ons alles. Nou ja, eerst de verwarring bij beleggers. Toen om tien uur eh, het zeker nog tien minuten duurde... voordat het nou uiteindelijk, ja. uiteindelijk duidelijk was... Dus dat het permanente noodfonds ESM niet ingaat... tegen de Duitse grondwet. En dat het dus gewoon kan doorgaan. De koers die daalden heel even... maar toen bleek dat het ook echt door kon gaan. Toen spoten ze ook echt omhoog. De opluchting, vooral de euro die trok een sprint... en die bereikte de hoogste stand in de afgelopen vier maanden... en staat nu op 1,29 dollar en een beetje. En dat hebben we al lange tijd dus niet meer gezien. Vooral voor de landen in Zuid-Europa is het uh, belangrijk, ja. deze uitspraak. Dat was ook te merken? Ja, de rentes voor Spaanse en Italiaanse overheden... die uh, bleven liggen op dezelfde stand eigenlijk. Hè. Kijk, vorige week werd het natuurlijk bekendgemaakt door uh, de Europese Centrale Bank... dat ze onder voorwaarden... Uh, leningen van die twee landen kunnen gaan opkopen als ze dat willen. En dat drukte dus al de rente. Stel nou dat het fonds niet was doorgegaan, dan waren die rentes ook omhoog gespoten. En die blijven nu mooi liggen zo rond de 5 à 6 procent. Hmm. Zijn er nog aandelen die er uitspringen, Peter? Ja, we hebben het over, uh, over geld, we hebben het over de euro. Het zijn dus ook vooral eigenlijk de aandelen van uh, banken en financiële instellingen die hier ook weer van profiteren. Als je kijkt naar wat ING doet op dit moment, nou, die hebben hoger gestaan dan 3 procent. Nu ook weer net even 3 procent aangetikt. En Egon, de verzekeraar gaat ook twee en een kwart procent omhoog. Dat zie je ook trouwens terug bij de Franse bank. Want die Franse banken hebben heel veel obligatieleningen van overheden van Spanje en Italië nog op hun balansen staan. En ook daar schieten de koersen weer terug omhoog. Ook die banken die zijn allemaal weer gebaat bij helderheid en duidelijkheid. En dat lijkt er nu toch wel te zijn voor de toekomst van het noodfonds. Blijf de schermen in de gaten houden. Dankjewel Peter van der Meerschout. Dat het Duits Hof akkoord gaat met deelname aan het noodfonds viel samen met de presentatie door de Europese Commissie van de plannen voor een bankenunie. Commissievoorzitter Barroso presenteerde dat idee in Straatsburg. De Europese Centrale Bank gaat een toezichtsafdeling opzetten die alle 6000 banken in Europa in de gaten gaat houden. De Commissie hoopt dat zo het vertrouwen in het financiële stelsel verder weer toeneemt. Alle 27 landen van de Unie moeten nu hun mening gaan geven over die bankenunie. De regeringsleiders die hebben al gezegd dat ze voor het eind van dit jaar een besluit zullen nemen. Dit is het NOS-journaal met Dorald meegens. De eerste opkomstcijfers van de verkiezingen die zijn bekend tot nu toe. Dat wil zeggen, tot 11 uur heeft zo'n 13 procent van de kiesgerechtigden gestemd. En dat is zo'n beetje hetzelfde percentage als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Inwoners van Veenendaal, Dordrecht en Alfa aan de Rijn... die mogen vandaag twee keer gaan stemmen. In die gemeente wordt een nieuw stembiljet getest... dat speciaal voor mensen met een beperking is ontwikkeld. Verantwoordelijk demissionair minister Spies woont in Alfa aan de Rijn... en zij mocht vanochtend zelf het gloednieuwe stembiljet uitproberen. Mag ik uw stempas? Dank u vreest. wel. Nou, ik ga vandaag twee keer stemmen. Eén keer echt en één keer voor een proef. Want waar we mee bezig zijn is de ontwikkeling van nieuwe stembiljetten... Uh, dat willen we heel graag. Omdat mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking... nu moeite hebben met het huidige stembiljet. En we zijn dus bezig met het ontwikkelen van nieuwe stembiljetten... die het voor mensen met een beperking makkelijker maken om te gaan stemmen. Maar die ook het tellen sneller kunnen laten uh, verlopen. Ja... Uh, yeah. Vroeger konden we stemmen met de stemmachine, maar dat kan sinds 2006 niet meer. We stemmen weer met rode potlood. Meneer Van Houten bent van Visieris. Hè? Wat is dat precies voor organisatie? Dat is de organisatie van mensen met, uh, die visueel uh, beperkt zijn. Dus blinden, slechtzienden en uh, met verschillende oogziekten. Ik zal uh, voor ja. meneer Van Houten van Visieris het stem, nieuwe stembiljet eens beschrijven. Ja. Het is uh, een biljet waar de, de tabellen groter zijn dan gebruikelijk, met vet omlijnde randen... Alle mensen zijn netjes genummerd. En bovenaan de tabellen, daar hangen de fotootjes, de logo's van de politieke partijen. Ik denk eigenlijk dat uh, dit een systeem is uh, waar we echt niet meer naartoe terug moeten. Als je dat wilt vernieuwen, ga dan naar een modern systeem kijken. En ze hebben gewoon niet naast elkaar gezet een stemmachine. Onder dan strikte voorwaarden. Aan, hè? En we hebben nu een nieuw soort stemcomputer. Uh, ja, en je ziet dat alles is in, op één apparaat. Je kunt luisteren. En uh, uh, ja, dat, het is veel priva minder privacygevoelig. Dus ik denk echt dat in Nederland 2012, kom op jongens, uh, geen uh, systeem uit de uh, 19e eeuw. Ja, die stemmachines die komen mogelijk opnieuw op de agenda. Want de VVD heeft in een wetsvoorstel gevraagd om vernieuwde stemmachines uit te proberen. Bijdrage was dit van Matthijs Holtrop. In een hoogspanningsinstallatie van Nuon in Velsen zijn vanochtend verschillende explosies geweest. De installatie stond heel even in brand. Hulpdiensten rukten massaal uit. En ook onze verslaggever Mark Hamer. Als je goed luistert hoor je nog de sirene van het bedrijfsalarm afgaan. Rond de centrale staan overal nog brandweerauto's. Brandweermannen gaan af en toe En zij. Vleugel van de centrale in. De centrale ziet er een beetje uit als een witte blokdoos met één grote schoorsteen ernaast. Behalve de brandweers zie ik ook nog mensen met rode vestjes lopen, BHV'ers. En wat ook opvalt op het terrein. Een groot bord met neonletters: werk veilig of werk niet? Maar vanochtend ging dat even mis. Eh, er is al rond half negen is er een explosie geweest in de centrale van Nuon in Velsen Noord... Daarbij zijn in totaal uh, acht personen gewond geraakt. Daarvan zijn drie personen met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. En vijf personen daarvan en de, en de andere vijf die gaan ook naar het ziekenhuis en die worden daar nog uh, nagekeken. Marjolein van Pel, woordvoerder van de Veiligheidsregio. Kunt u ook iets vertellen over de aard van de verwondingen van de drie mensen die met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht? Ja, de precieze verwondingen zijn bij mij niet bekend. Nee. Ik begrijp dat er meerdere explosies zijn geweest. In ieder geval één grotere. En uh, wat kleinere. En kunt u al iets zeggen over de oorzaak daarvan? Uh, nee, we zijn echt nu uh, aan het zorgen dat het veilig is uh, om naar binnen te gaan. We willen echt zeker weten dat, uh, ja, dat de stroom uh, eraf is op de delen waar uh, we willen inspecteren. Ja, en dan, hebben we goed, uh, dan kunnen we pas een goed beeld vormen van de situatie. Het dodental van de branden in twee Pakistanse fabrieken is opgelopen tot bijna 200. De meeste slachtoffers vielen in een kledingfabriek in Karachi. Daar kwamen 166 mensen om het leven. Bij een brand in een schoenenfabriek in Lahore vielen 25 doden. In beide gevallen zaten werknemers als ratten in de val... omdat er geen nooduitgangen waren en de deuren op slot zaten. 12 minuten over 12. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Een Libische regeringswoordvoerder zegt dat de Amerikaanse ambassadeur in Libië is gedood. Er is nog geen bevestiging van dit nieuws vanuit de Verenigde Staten. Duitsland mag meedoen aan het Europese noodfonds. Dat heeft het Constitutionele Hof in Karlsruhe bepaald. En de eerste opkomstcijfers voor de verkiezingen zijn bekend: 13% is al naar de stembus geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Jurgen van den Berg met lunch.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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We willen zo meteen even met Filip Remark. Dat is de hoofdredacteur van de Volkskrant. Die kennelijk niet kon kiezen wat de krant... Uh vandaag op de voorpagina zou hebben. Want uh, vanmorgen plofte die met twee verschillende voorpagina's op de mat. In het mediaforum de directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht en tv-deskundige Bert van der Veert, gaat onder meer over hoe politici af en toe voor het blok kunnen worden gezet. Meedoen of niet, alles voor de kiezers natuurlijk. Het overkwam leider Buma gisteravond bij DWDD. Bent u zo sportief dat u zegt, nou dan laat ik ook even 30 seconden, een half minuutje, misschien een minuut horen van mijn speech morgenavond? Tuurlijk! Ja, Buma werd uitgedaagd om net als zijn geparodieerde collega's... Rutte, Samson en Roemer, gespeeld dus door cabaretiers... om ook alvast een stukje van zijn overwinningspeech te laten horen. Dat deed hij. Daar gaan we straks ook iets van laten horen trouwens. In het Mediaforum. In de Nationale Nieuwsquiz vandaag. In de herkansing. Vorige keer ging het met de verbindingen niet helemaal goed. Vandaag wel hopen we Lutsch Jacobi van de PvdA. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De Amerikaanse omroep NBC ligt onder vuur... wegens het negeren van de herdenking van de aanslagen van 11 september. Gisterochtend om 8.46 uur precies... hielden alle Amerikaanse omroepen zich aan het stiltemoment... dat in acht werd genomen. NBC deed daar niet aan mee. De omroep stond een interview uit met Kris Jenner. Dat is de moeder van de Kardashians. Dat zijn zes broers en zussen die het hebben geschopt tot realityster maar van niemand eigenlijk weet wat ze nou eigenlijk kunnen. Onderwerp van gesprek was de vervanging van de borstimplantaten van mevrouw Jenner. Terwijl heel Amerika dus de aanslagen van 11 september herdacht, dacht... Was dit op NBC te horen. Well, one of the last things we saw was you getting wheeled into a breast enhancement surgery. <laughs> Which yeah. I gotta say, I know you guys are all for bearing at all, but yeah. is there ever a time when you're like, oké, okay, we can turn those cameras off now? You know what? I thought it was such a great idea to film that. Ochtendshow van NBC kamp met tegenvallende kijkers en NBC dacht hiermee meer kijkers te trekken. In plaats van meer kijkers ontstond er dus een storm van kritiek. <middels> De verkiezingskoord zorgt voor drukke tijden, ook bij de kranten natuurlijk. Bij de Volkshand hebben ze toch nog een klein gaatje gevonden om iets extra's te doen. De krant heeft vandaag twee verschillende voorpagina's. Filip Remark, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van de Volkshand. Op de beide voorpagina's staan de cartoons. De een heeft als kop de kiezer is aanzet en de andere op naar de stembus. Waarom? Nou, wij hadden uh, twee van onze uh, beste tekenaars gevraagd uh, om... Uh een uh, cartoon te maken voor verkiezingsdag. Peter de Wit van Sigmund en uh, Jos Collignon, beide echte Volkskrant-iconen. En uh, we vonden ze alle twee heel geslaagd, op een verschillende manier. En uh, toen hebben we besloten om in de helft van de oplage de ene cartoon af te drukken uh, op de voorpagina en in de andere helft, dus op 132.000, uh, precies de helft van de oplaag, hebben we de pers stilgezet en een nieuwe plaat opgelegd. Uh, een andere helft uh, ging uh, naar Peter de Wit. En uh, de andere cartoon is dan binnenin op pagina 4 gekomen in beide gevallen. Oké, okay, dus als de een op de voorpagina staat, dan staat die andere gewoon uh, binnenin? Precies. Dus de lezer hoeft geen van beide te missen? Zo is het. En, uh, en, en het is natuurlijk nu spannend wie heeft welke gekregen. Ja. Dat kun je naast elkaar leggen. Dat werd vanochtend hier op de redactie ook aan elkaar gevraagd. Welke had jij? En uh, uh, dat zal grotendeels zal het oosten, zuiden en noorden van het land. Dat zijn de, de eerste vrachtwagens die weggaan. Zal uh, uh, Peter de Wit zullen die hebben, Sigmoen. dus. En uh, uh, Collignon zal meer in de Randstad verspreid zijn. Oké, okay, en is dit nou een, een leuk gebbetje van de Volkshand? Uh, of, of zit er nog een idee achter? Er zit geen enkel idee achter, het is dus gewoon een leuk geintje. En vooral zijn het twee hele leuke prenten die, uh, die je vrolijk stemmen en ja. uh, ook uh, iets zeggen over de verkiezingen. Is het eigenlijk duurder als je ineens op halverwege die pers even stop moet zetten en een andere plaat opleggen? Nee, dat kost bijna niks. Wij doen dat uh, elke nacht, omdat er altijd uh, later nieuws komt. En, uh, en dan even een nieuwe plaat wordt gemaakt. Er worden wat pagina's overgedaan. Uh, dat is een hele gewone routinehandeling uh, bij krantenmakers. Ja. Nog even iets anders over de krant van vanochtend. Uh, Telegraaf is, is nogal op de hand van de uh, VVD. Dat, uh, nou ja, bedoel dat, dat wordt door meerdere mensen geconstateerd, ook door jullie. En op uw website meldt u Telegraaf helpt VVD een handje. Uh, u twittert het ook rond uh, in Kapitalen. Uh, wat, wat zit daarachter? Nou, niks hoor. Wij, wij zijn een krant die ook gewoon mediaverschijnselen beschrijft. En uh, ja, het was zo opvallend uh, wat de Telegraaf heeft gekozen de afgelopen twee weken. Uh, we hebben ook een aantal koppen daarvan in de, in de krant afgedrukt. Um, uh, dat uh, we dat even wilden markeren en we hebben met een echte Telegraaf-kenner uh, daarover gesproken. Die zegt, ja, het is inderdaad enorm opgeschoven. Dat is uh, uh, Mariette Wolf die een boek over de Telegraaf heeft geschreven. Een heel mooi boek. En uh, nou ja, dat vonden wij interessant om te constateren en te af te vragen... Waarom ...om uh, wat de strategie daarachter is. De Telegraaf wil er niets over zeggen. Ook uh, de met mijn bevriende adjunct hoofdredacteur... Uh, uh, ...wilde niet praten, maar daar heb ik al het begrip voor. Uh, het, is, het is gewoon een verschijnsel. We hebben daar verder uh, niet speciaal kritiek op. Zelf zou ik het nooit doen. De Volkskrant kiest geen zijde... Uh, in deze verkiezingsrace proberen voor uh, iedere lezer uh, interessant te zijn. Ook als ze VVD stemmen of als ze PvdA stemmen. Dat maakt ons niet uit. Mm. Dus wij geven vandaag vooral uh, als advies in het hoofdcommentaar... negen redenen om naar de stembus te gaan. Ja. En uh, dan maakt het ons niet uit wat je ja. daar stemt. Ze hadden wel een prachtige kop hè, op de voorpagina de Telegraaf. Ja, dat was een leuk grapje. Ja, hij was wel al een paar weken oud op Twitter, hoorde ik, maar, uh, maar het was wel leuk. Rechtsom of Samsom stond Ja, er. nee, ik moest er ook wel om lachen. Oké, okay. dus, uh, Hartelijk dank. Amuseer, ik amuseer me altijd met de telegraaf, ik heb er vroeger ook gewerkt, dus uh, ik heb echt niks tegen die kant. Nee, nee goed, daar mocht dat in mijn woorden doorklinken, ik ook helemaal niet. Uh, Filip Remark, hartelijk dank, hoofdredacteur van de Volkskrant. Bij de regionale zender RTV Oost gaat het mes in de begroting. De omroep kampt met teruglopende inkomsten en moet reorganiseren. En daarom gaat RTV Oost 700.000 euro bezuinigen op het totale budget. Dat is ongeveer 11 miljoen euro. De plannen worden nog verder uitgewerkt, maar het is al wel bekend dat de omroep met minder personeel en ook minder programma's doorgaat. En de directeur Henny Evert, die neemt alvast een voorschotje. Hij zegt: uh, de kijkers gaan ook merken dat er bezuinigd moet worden. De kwaliteit zal voor iedereen zichtbaar achteruit gaan. Nog even terug naar Amerika. In Nederland is The Voice een absolute kijkcijferknaller... maar in Amerika lopen de kijkcijfers terug. De eerste aflevering van het seizoen werd door 12 miljoen mensen bekeken. De vorige reeks startte met meer dan 17 miljoen kijkers. De verwachting is nu dat de talentenjacht van John de Mollet... gaat afleggen tegen concurrent X-Factor. Al sinds het debuut van The Voice in de Verenigde Staten... is het programma verwikkeld in een hevige strijd met die X-Factor. The Voice leek de eerste wedstrijd in eerste instantie te winnen... maar nu heeft die X-Factor dus de wind in de zijde. Vorige week hebben we gemeld dat de weekkrant Den Haag Centraal failliet was verklaard. Nou is er beter nieuws, want weekkrant Den Haag Centraal maakt een doorstart. Er is overeenstemming met de curator en ook met de rechtercommissaris. En die hebben de nieuwe eigenaren toestemming gegeven voor die doorstart. Morgen ligt de krant gewoon weer op de mat in Den Haag en omstreken. Weekkrant Den Haag Centraal ontstond vijf jaar geleden... als reactie op het opheffen van de Haagse courant... die vanaf zomer 2005 als cartern opging in het Algemeen Dagblad. Fantastische tijden voor Sander van der Pavert van Lucky TV. Altijd aan het eind van De Wereld Draait Door. Sinds de start van het nieuwe seizoen van DWDD... neemt hij elke dag de lijsttrekkers op de hak in Lucky TV. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Campagne eigenlijk voorbij hè, vandaag. Uh, maar neem aan dat we toch wel meer politiek geïnspireerde filmpjes... van jou nog kunnen verwachten. Ja, ik, ik denk dat ik de komende weken nog wel van genoeg materiaal uh, voorzien ga worden. Ja. De formatie gaat beginnen, de, de ja. stoelendans. Nou. Ja, ja, nee, dat, dat gaat denk ik wel een hoop opleveren. Ja, ik kijk daar uh, ook haalsrijkend uh, naar uit. Uh, wat, wat in deze uh, twee weken opviel was uh, dat je... Uh, eigenlijk heb je ze allemaal wel een beetje aangepakt. Uh, en ook allemaal van een stem voorzien. Uh, we pikken er gewoon willekeurig even iemand uit. Sibrand van Haasma Buma. Ja. Ik ben Sibrand Buma van het CDA. Wat mij betreft schrijven wij het woord verantwoordelijkheid met een hoofdletter. Ja, met een hoofdletter. C. Schrijven wij verantwoordelijkheid met hoofdletter C? Ja. Nog een keer. Wat mij betreft schrijven wij het woord verantwoordelijkheid... met een hoofdletter V? Ja, um, ja ik, moet het, ik moet er toch weer even een keer op lachen. Um, ja, ja, dat wordt jou heel vaak gevraagd. Hoe kom je erop? Ja, nou, hoe kom ik erop? Ja, het is wat, wat mij wel helpt... Ik heb er wel eens over nagedacht hoe ik er eigenlijk op kom... want dat is voor mij ook niet zo'n liggend antwoord... Maar wat vaak helpt is toch uh, kijken naar dat soort fragmenten met het, met het geluid uit. Dat, uh, dat, dat, dat helpt me vaak. Ik, ik las wel eens een keertje, uh, iemand schreef een keer, een Britse, Britse neurolog, ongeveer sexy, schreef een keer over een, een afdeling waar die werkte met alleen maar doven. En die hadden zich dan helemaal het gelachen bij alle politieke debatten. En het had dan gewoon mee te maken dat ze het geluid er niet bij hoorden. En alleen maar, die gingen dan heel hard op alleen maar de non-verbale communicatie. Ja. En, ja, Ik denk dat dat bij mij ook een beetje zo, uh, zo werkt. Ja. Van al die lijsttrekkers, hè, is er eentje die zich het best leent voor, voor jouw filmpjes? Nou het, nou, het hangt er een beetje vanaf waar ze, waar ze verschijnen. Ik moet je zeggen dat ik wel uh, dat ik Arie Slop wel erg leuk vond, uh, uh, deze campagne. Mm. Uh, leuk voor jou vooral. Maar ja, ja, al, ja, ja, ja, ja, cool. ja, zeker. Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk heel veel bekeken, heel veel beelden, al die debatten, al die programma's eromheen. Uh, is jou nog iets, iets bijzonders opgevallen? Ontdek je een, een, een rode draad daarin? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik ontdek In al die chaos van, van beelden is het voor mij lastig om daar om een rode draad in te ontdekken hoor. Dit, wat, me, wat me opviel een beetje was dat, uh, ja, om even bij Arik Slop te blijven, dat hij een beetje onderbelicht gebleven is als, als ISCO-man omdat als je denkt aan het, aan het uitdelen van ijsjes, dan denk je toch al gauw aan Emile Roemer, Maar ook Ari Slop heeft, uh, oh. heeft ijs uitgedeeld. En ik vind het toch jammer dat dat niet, uh, dat dat niet goed gedekt is in nee, de media. Nee. Je moet ook zeggen dat had ik ook even gemist. Uh, Boers, het is ook weer begonnen. Dat is ook altijd wel een dankbaar onderwerp voor jou. Vond je dat niet jammer dat dat nu even een beetje op het tweede plan kwam? Ja, ik vond het, een, vond het een beetje jammer. Maar uh, ja, er zijn nog, uh, nog genoeg afleveringen uh, die komen komen, Dus uh, ik, ga daar, ik ga me daar ook zeker uh, uh, over buigen ja. de komende weken. Jij zit vanavond aan tafel bij uh, Matthijs in De Wereld Draait Door. Is de lukje voor vanavond al af? Uh, nee. nee, daar ben ik nog druk mee bezig. Oh, oké. Okay. Dus ja. we, we moeten niet langer ophouden. Uh, kan je nog één keer de stem van, uh, van Samson doen? Um, ik, ja, ik wil even zeggen dat wat mij betreft schrijven wij... Het woord verantwoordelijkheid met een hoofdlekker uh, D. Ja, nee, maar goed, dit is de Buma volgens mij. Oh, sorry, ik ja. dacht dat je Buma vroeg. Ik ja. zat al helemaal. Ja, ja, ja. ja, je bent helemaal op Buma gericht. Nou, ik vond deze ook prima. Uh, Succes en, uh, en veel plezier vandaag met het maken van uh, de Lucky die je hoort op deze verkiezingsdag. Dankjewel, dankjewel. Zonder van der Pavert was dat. En... Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, er kan dus gestemd worden vandaag, maar uh, dat had u waarschijnlijk al lang gemerkt. Uh, want er zijn live-verbindingen met allerlei verslaggevers bij diverse stemlokalen. U wordt per minuut op de hoogte gehouden van wie waar heeft gestemd. Vroeger kon dat nog niet en moest je een week wachten om te zien... waar je favoriete lijsttrekker zijn stem had uitgebracht. Ik neem u even mee naar 1956. In de nacht voor de Kamerverkiezingen hebben de trouwe werkers der politieke partijen... overal in het land hun nachtrust opgeofferd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 Die, zoals bekend met zijn stem, altijd wel raad weet. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat doen we vandaag met de directeur van Debatcentrum De Bali, Juri Albrecht. Hartelijk welkom. En Bert van der Veer, TV-expert. Waarom moet je lachen, Juri? Die, die stem van dat Polygoonjournaal en, en dat er dan ook tussendoor nog even dank u wel dominee gezegd ja. wordt. En, het, het, het lijkt zo ontzettend persiflage, maar het was toen gewoon kennelijk ja. heel normaal. Weet je, we zagen het filmpje <laughs> niet bij, wel beelden, maar er waren meer foto's. Maar waarschijnlijk maakte die dominee even een gebaar naar de camera of zoiets. Ja, ik dat zou natuurlijk. Ja. Ja, ja, grappig. Het is prachtig om dat te horen. Um, de Volkshand, vandaag twee voorpagina's. Wat vind je er van Bert? Leuk stuntje. Het uh, gaf de Volkskrant uh, enige publiciteit op Radio 1. En uh, ik, ik, ik voelde me eventjes, uh, toen, toen ik het vanochtend vernam, als uh, Volkskrant-abonnee uh, gepakt. Want ik dacht, hé, hey, nu krijg ik er maar één, maar... Die andere blijkt zo'n pagina 4 in... te staan. Dus... Oh, jij leest altijd alleen ja. maar de voorpagina. De <laughs> ja, nee, als je de een op de voorpagina hebt, staat die andere dus gewoon uh, ja, binnenin. Jurie, wat vind uh, Juri, van? Ja, het natuurlijk, absoluut. Het is een goede stunt natuurlijk. Um, je kan, had ze natuurlijk ook makkelijk uh, allebei op de voorpagina kunnen plaatsen, hoor, qua ruimte denk ik. Maar um, en ik, ik vind die bij mij op de voorpagina zat, die van Jos Collignon... dat vind ik toch duidelijk een oproep om links te stemmen. Um, dus wat, hem even dan, dus want... ja, je, je ziet de kiezer, die als een Romeinse keizer aanligt... en zijn rood ingevulde stembiljet uh, in het uh, busje gooit. En op de vlakte van de arena voor hem zie je een, iemand met een rood schild... een van twee gladiatoren, een ander in dat netje vangen. En als je goed kijkt, is dat in dat netje Rutte. Nou ja. dus, um, uh, het is, uh, dus wat Philip Remarque net zei... He, is zo, van, maar... wij zijn ontzettend neutraal ten opzichte van de telegraaf... die dat duidelijk niet is. En dat nou. klopt natuurlijk wel, de, de volkskant is veel... Um, maar goed, je kan gemenken. zeggen, zo'n cartoon is natuurlijk ook de mening van die, die telegraaf. Ja, in feit is dat een soort column. Dat ja, zou Philip Remarque inderdaad zeggen. Dat zou Philip Remarque zeggen, maar hij staat wel op de voorpagina. <laughs> ja. En uh, het is wel een pagina groot bijna. Ja. En, nee, en, ja, ja. Uh, ik weet niet of dat nou. Ik, doel, ik denk dat de volkskrantlezer, die toch ff, traditioneel de laatste decennia wat links hing, toch wel begrijpt wat dat betekent. Die Jos Cornél plaats Dus helemaal zeg maar, geen stemadvies, zie ik er niet in. Nee, ja, schep, Mark. Gezien, maar, maar, nee uh, goed gezien. <laughs> Um, jullie hebben de afgelopen tijd ontzettend veel debatten daar gedaan uh, in, in, uh, in de Bali. Ja, um, ja, nou, ja uh, ben, je er, ben je er wel een beetje klaar mee? Of kan, dat, kan er nooit. Ik ben er helemaal niet klaar mee. Nee, Ik vind nee, het heerlijk, nee, die nee. verdieningstijd. Uh, Bert? Ja. Nou, even los van de debatten in de Bali, die over het algemeen uh, ook met, met, met, met andere politici zijn dan wij de afgelopen weken op de televisie hebben gezien. Ik had er gisteravond echt heel erg genoeg van. Ja, Ik kon ja. het werkelijk niet meer. Horen. Okay. Hou houd dit vast, want we gaan zo meteen uitgebreid te spreken over de verkiezingscampagne en de debatten. Hou het uh, moeiteloos vast. Ja, <laughs> oké. Okay. Zometeen meer in het mediaforum. Nu het laatste nieuws door Meijers. Radio 1. Het NOS-journaal. Dat sluit naadloos aan. Er zijn te veel debatten geweest tijdens deze campagne. Dat zeggen campagne-deskundigen onder wie Hans Anker. Hij vindt dat de kiezer beter bediend wordt met maximaal drie inhoudelijke debatten, zoals in de Verenigde Staten. En ook directeur van Grieken van het Nederlands Debat Instituut vindt dat er te veel debatten waren. Een Libische regeringsfunctionaris meldt dat de Amerikaanse ambassadeur in Libië bij een raketaanval in Benghazi om het leven is gekomen. Bij de aanval op het consulaat zouden ook drie andere Amerikaanse diplomaten zijn omgekomen. De Amerikaanse autoriteiten hebben het nieuws nog niet bevestigd. In Pakistan is het dodental door twee branden in fabrieken opgelopen tot bijna 240. De meeste slachtoffers vielen in een kledingfabriek in Karachi, ruim 200. In Lahore kwamen 25 mensen om het leven bij een brand. In beide gebouwen konden werknemers niet vluchten... doordat er geen nooduitgangen waren en de deuren op slot zaten. En de eerste opkomstcijfers van de verkiezingen zijn bekend. Tot 11 uur vanochtend had 13 van de kiesgerechten gestemd. Dat is zo'n beetje hetzelfde percentage als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Er zijn vanochtend op verschillende plaatsen in het noorden en zuidoosten buien gevallen. De temperatuur is erbij maar langzaam gestegen en ligt rond 15 graden. Vanmiddag zijn er stapelwolken, maar de zon is ook vaak te zien. Er komen nog enkele buien voor die geleidelijk steeds meer wegtrekken. Het wordt in de loop van de middag in vrijwel het hele land droog... en de temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. De westenwind is meest matig, windkracht 3 tot 4... en aan de kust vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het eerst overwegend droog en vrij helder... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgen regenbuien. Gedurende de avond en nacht trekt een buienstoring over het land. Daarbij is een klap onweer in het westen niet uitgesloten. De minimumtemperatuur ligt in de nacht rond 11 graden aan zee... en 8 in het binnenland. De restanten van de storing veroorzaken morgenochtend nog enkele buien. Morgenmiddag is het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Opnieuw komt de temperatuur niet veel hoger dan een graad of 18. Vrijdag veroorzaakt de passage van een frontale storingperiode met regen. Maar in het weekend is het overwegend droog met regelmatig zon... en maxima oplopend naar een graad of 20. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum vandaag met Bert van der Veer en Juri Albrecht. Um, even naar de kranten vanochtend. Uh, trouw kopt. Alles wijst op race tussen VVD en PvdA. Nou, daar hoeven volgens mij geen factcheckers op te zetten. Dat, nee, dat uh, zou wel eens kunnen kloppen. Ja, dat je, je dacht heel even dat het een persiflage op trouw was die gedrukt was. Want dit is toch wel... Uh... Maar in de categorie zo'n ongelooflijke open deur... Dan, ik weet niet wat de koppelmaker vannacht dacht. Maar. Je gaat ook inmiddellijk nadenken over <laughs> alles. Zullen de sterren ook goed staan? Uh, is het weer gunstig? Het humeur van mijn moeder? <laughs> alles wijst erop. Echt alles. Dat ja. is veel hoor. Alles ja, is ja, veel. Goed. Nee, maar, nee, maar goed. Er staat in ieder geval geen opinie in. Er staat nee, niet in van je nee, moet op nee, die je plieft gaan stemmen. Dat is absoluut waar. We hadden ze ja, ook leeg waar. kunnen ja. laten misschien. Ja, ja. <laughs> ja, er moet iets boven staan. En ja, dan die, die kop van de Telegraaf. Ja, uh, bedoel, uh, voor wie je ook supporter bent, bedoel, iemand moet hier toch wel. Uh, je moet, hier moet je toch wel onder lachen. Dit is echt goed gevonden. Rechtsom of Samsung. Ja, ja, het is goed gedaan. Ja. Maar ja, goed, daar zijn ze bij de Telegraaf ook gespecialiseerd. En ik heb afgelopen zomer even voor Telegraaf Media mogen werken, aan een, die een televisieprogramma uh, maakte. En toen werd ik ook voorgesteld aan iemand die, uh, waarvan gezegd werd, dat is onze beste voorpagina-maker. Ja, dat is echt gewoon een vak bij de Telegraaf. Weet je, waarom de... Het, dat, zet, ja, dat, dat is verstandig van ze. Er zit echt, echt, zet echt ja. iemand op en, ja. en die maakt gewoon de voorpagina. Ja. Ja. Dat vond ik wel een boeiend. Verhaal, ik, voor, ik ben abonnee van The Economist. En een van de redenen om dat te zijn is dat ze. Heel vaak leuke koppen en woordgrapjes in de koppen hebben. Ja, ja. ja. ja de Telegraaf staat erom bekend. Trouwens ook de sport heeft vaak ja, van, van dit soort woordspelingen zo, naar deze goed gevonden. Iets anders over die telegraaf, daar ging het met de remark net ook even over, en dat is de afgelopen twee weken vaker aan bod geweest, ook op deze plek. Uh, toch echt wel een, een kant gekozen, de Telegraaf. Ja, ze hebben duidelijk een kant gekozen. Ja, ja. Vroeger waren ze veel duidelijker CDA, en nu zijn ze toch wel duidelijk VVD geweest de laatste deze keer. CDA? langer geleden hmm. waren ze soms ook een Lundshof, ja. was duidelijk de CDA's. Ja, ze, de zo lang geleden. Ja. Ze houden het chef van ja. de politieke redactie. Ja, en die had veel invloed in die krant. En dat zag je ook aan de politieke keuze die ze maakten. Maar ondertussen zijn ze inderdaad toch wel vrij duidelijk. Uh, in ieder geval deze verkiezingen heel, heel duidelijk VVD geweest. Ja, dat is toch ook wel lekker duidelijk. In Engeland kiezen eigenlijk alle kwaliteitsmedia gewoon vlak voor de Of al ruim voor de verkiezingen gewoon een kant. En leggen ook uit waarom zij vinden dat hun lezers er verstandig aan doen om uh, die en die partij te nemen. Uh, in Nederland doet eigenlijk helemaal niemand dat. En gebeurt het dan een beetje zo besmukt. in de Telegraaf eigenlijk ongeveer de enige, die ze hebben het ook niet hard gezegd, maar die daar duidelijk vooruit komt. Toch moeten ze daarmee ook een dilemma voor zichzelf hebben opgelost. Er staat ook met felle rode letters onder het logo, dagelijks meer dan 2 miljoen lezers. Ik vraag me af hoeveel van die 2 miljoen lezers PVV Wilders aanhangers zijn, die dan vervolgens door de Telegraaf niet gesteund worden. Nee, dat is ook SP'ers. Dat is eigenlijk een hele bijzondere keuze die ze daarmee gemaakt hebben. SP ongetwijfeld ook die zich onder die 2 miljoen lezers bevinden. Paul Jansen, dat is de huidige chef van de Haagse redactie, goed Ingevoerd, nou volgens mij prima, uh, Haags verslaggever. Ja. Die ja, duikt ook steeds vaker op in allerlei uh, programma's waar hij ja. zijn dus oordeel dan geeft. Die probeert dat toch steeds een beetje weg te lachen. Die zegt nou dat, dat is helemaal niet zo dat wij uh, partij kiezen. Wat vind je daarvan? Moet hij daar dan ook toch wat meer voor uitkomen? Nou ja, ja ik zou daar dan maar helder in zijn, want dat maakt ja, Misschien ook is hij dat ook niet. Misschien, misschien is het persoonlijk misschien is het ook niet. Nee, nee nou. ik denk dat hij dat niet is. Nou. En je moet natuurlijk ook je vervolgens de vraag wel stellen wat, wat de invloed uh, van dit soort. Uh, Acties op de, op de kiezers is hoor. Ik heb uh, vele jaren geleden, uh, toen Henk van der Meijden nog de pagina privé maakte. als we een nieuw televisieprogramma hadden, dan moesten we echt een pagina uh, Henk hebben. Want anders dan. Maar, nee, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit het verschil gezien tussen een programma opstarten zonder een pagina Henk en met een pagina Henk. Het was in de kijkcijfers in ieder geval niet terug te vinden. Mm. Nou ja, de, maar goed, ze hebben nu toch wel heel nadrukkelijk in eerste instantie de SP uh, behoorlijk afgefakkeld uh, met, met, met verschillende verhalen. Uh, ja, nu de laatste paar dagen gaat het toch heel veel over Samson... En, en krijgt Rutte wel heel veel ruimte in de krant om, uh, om zijn verhaal te kunnen doen. Nee, ik, ik ben het geloof ik niet helemaal met Bert van der Veer eens... hoewel ik het interessant vind wat je zegt over die kijkcijfers. En dat is natuurlijk wel Wij in die zin, terug, in nee. die zin interessant. Maar um, uh, ik kan me toch niet voorstellen dat reclame niet helpt. Ik bedoel, Het is namelijk hetzelfde als reclame maken. En er worden ongelooflijke budgetten uitgegeven door uh, grote bedrijven... om reclame te maken voor dingen. Dus ik bijvoorbeeld ja, met die campagne met... tegen het uh, rijden met die auto. Wegen en die, daar is de Telegraaf volgens mij toch invloedrijk in. En dus ik kan me ook niet voorstellen dat het niks maar, uitmaakt. Maar waarom... het is ook, het, ook, ook een redelijk zachtzinnige campagne, laten we wel wezen. Er staat ook een foto waar ja. Rutte Roemer en Samson op een rijtje staan. Ja. Ze glimlachen alle drie hartelijk. Je had ook wel één foto kunnen vinden waar Samson net even een witte zakdoek over zijn bolle kop haalde. En dan je hem, Zeker, je hem het, wat het is geen tabloid campaign. Er komt nee. geen rotzooi. Nee. nee, dat is waar. Over de debatten dan. Gisteren was dat slotdebat en daarvoor hebben we nog heel veel gehad. Um, Juri, even, oh, je hebt ze denken allemaal wel een beetje gezien. veel mogelijk. Uh, ja. wat, wat vond je van het niveau? Wat... Ja, het viel mij echt niet tegen. Um, ik hoor ontzettend veel geklaagd erover. Maar uh, ik vind dat er vrij veel uh, uh, uh, retorisch goede lijsttrekkers waren. Um, ze hadden soms ook geestige one-liners ingestudeerd. Dat instuderen ben ik nooit zo'n fan van. Want dat, ja, dat, dat, dat bevestigt misschien het gevoel in je achterban. Zo van, ja, goede one-liner, Pechthold of yeah. <laughs> um, maar dat, daar win je geen kiezers mee volgens mij. Maar en de verschillen waren ook groot. Ik bedoel, er was duidelijk inhoudelijk verschil over Europa. Dat werd ook goed inhoudelijk uitgevochten. Um, minpuntje vond ik dat gezeik over dat liegen tegen elkaar. Waar je, ik vind het goed dat de media die fact checken, maar dat die kleuterklas lijsttrekkers daar tegen elkaar. Hij liegt, hij liegt. Terwijl dat toch vaak ook te maken heeft met interpretatie mm. van cijfers. Dingen zijn niet zo zwart-wit. En er wordt weer geroepen, meester, hij liegt. Maar dat gezegd hebben de Jury, mm. er lag toch wel een groot pak karbonpapier tussen de diverse debatten, laten we wel weten. Wat de... doe je ermee? Dat zal me nou, ja, elkaar mee dat, dat, dat ze in ieder geval inhoudelijk wel heel erg. Ja, ik, ik denk ja, dat je gisteravond, ja, ja. we kunnen het ja. natuurlijk ja. verkiezingsretoriek noemen, ja. maar je kunt ook gewoon zeggen dat het platitudes en clichés waren die er gisteravond voor 80% over het voetlicht gingen. Nou, ik, ik ben het met je eens, dat de eerste het RTL-debat was eigenlijk het beste. Hij heeft ontzettend de toon gezet ja, eigenlijk de toon voor alles gezet. wat erna gebeurde. En, en daarna was het wel vaak kopieën, ja. Ja. Ja, en Wat we onszelf ook wellicht aan mogen rekenen, wij van de media. Maar goed, dat nou eenmaal de thema's een oh, beetje hetzelfde. Over dat vragen. eerste debat. Want dat, dat, dat is dan ook wel een hele redactionele keuze geweest. Waardoor misschien die uh, verkiezingscampagne... wel een hele eigen dynamiek heeft gekregen. Want daar waren maar vier mensen uitgenodigd. Ja, ik vond dat een merkwaardige keuze. Want dat heette, ten eerste heette dat het, Gebaseerd het premier... Gebaseerd op de peilingen van het, dat moment. Ja, he? en dat heette het premier-debat. Ik bedoel, daar, daar frame je het al mee. Nou, Wilhoff was volgens mij toch niet een kandidaat. Die stond daar ook als in het premierdebat. Nee, goed, ze hm? mogen het zo noemen, voor gemaakt. Ze mag, er mag alles, gelukkig is de Vrijland. Alleen het is een merkwaardige framing. En daar had je dus niet Buma en Pechtold. Terwijl Pechtold, als je dus Samson daar vroeg op die peilingen, op dat moment had je ook Pechtold kunnen vragen eigenlijk. Want die is ongeveer net zo groot. En daar deed Samson buitengewoon effectief. Mm. En toen kreeg je die focus op een nieuwe winnaar. Maar hij deed het daar wel even zonder zijn concurrent Pechtold. Dus dat was een opvallende nee. en een invloedrijke keuze. Wat je, wat je natuurlijk ook gewoon gezien hebt de afgelopen 2,5 week met wat gisteravond door Femke alsmaar een compacte campagne werd, werd genoemd. Het heeft zich geconcentreerd ja. in, een, in een hele korte, korte periode. En ook, ook dat uh, telt natuurlijk mee. En wat ook een element is, is dat zeg maar, het schema van de diverse lijsttrekkers... echt al weken, zo niet maanden geleden vaststond. En dat er dus in wezen niet echt heel erg ingehaakt is. Ja. Nieuwsuur had gewoon de ontzettende mazzel... dat ze Rutte en Samson echt al weken geleden daar hadden zitten. En wat eigenlijk het enige echte debat tussen die twee uh -huh. voluit geweest Nog is. Nog even over, want dat was ook een experimentje natuurlijk... dat Knevelen van der Brink, Paul Witteman, om en om uh, ja. dat programma ging doen? Wat, wat vond jij daarvan? Jij zit vaak daar aan de knoppen. Bij ja, bij... Ik denk dat het gewerkt heeft. Het heeft uh, Jeroen en Paul een stuk gelukkiger gemaakt in ieder geval. Dat is dat vast. Omdat Waarom? Het, uh, nou ja, de frustratie dat zich zoiets in Nederland afspeelt en je mag je ja, spelletje ja, niet spelen ja, ja, zo. is buitengewoon vervelend. Vind ik en maar, dat zou totaal niet ter zake doen, vind ik dat. De frustratie van twee tv-presentatoren. Nee, we, we hebben we ja, toch over media en democratie. Dus hulde voor de EO dat ze Paul Wittemond. Hulde. Ik bedoel, het is een buitengewoon een mooie evangelisch-christelijk evangelisch, gebouw van Knevele van de breek dat ze dit <laughs> hebben toegelaten. Ja, precies. Maar het, goed, ik vind dat het wel gewerkt heeft. Het heeft ook gemaakt bijvoorbeeld dat we Wilders om 11 uur s avonds in dat programma hebben gezien... want die weigert, zoals je weet, bij Paul ja. Witteman te komen. Zowel maar dat wel bij, bij Knevel Van de Brink. Ja. En ook in de, in de kijkcijfers zit er enige stabiliteit in. Dus de, het is niet zo dat het Nederlandse volk nu nee. de een boven de ander verkiest. Jullie, nog iets anders? want die, uh, die kijk, Ik dus vond dat... dat experiment ook erg goed, want daardoor heb je afwisseling. Ja, ja, ja. ja, ook wel ja. in de manier van doen. Ja. Die lijsttrekkers worden voor alles gevraagd. Nou ja, eisen scheppen, dat is dan nog maar een detail misschien... De wereld draait door, daar uh, was uh, ja, ja. iets nieuws geïnvoer, inge, inge, uh, ingevoerd. De, de, de Meet the Press eigenlijk, hè. Meet DWDD werd dat. De Roast was een beetje. Da, da, ja, daar, daar gaan we het zo even over hebben. <lacht> even nog naar gisteren. Uh, uh, ze hebben natuurlijk ook die, die parodieën van, van lijsttrekkers. Dus dat zijn gewoon uh, cabaretiers die die mensen dan spelen. Nou, er waren er drie van. Buma was er ook gisteren. En uh, nou ja, die werd uitgedaagd om dan toch maar een stukje van zijn overwinningsspeech te doen. Nog nooit zat Maurice de Hond er zo ver na. Wat hebben die cd jou gefopt, Maurice? En de nummers 2, 3 en 4 nodig ik morgen bij mij uit. Dan praten we over de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Um, ja, hij wordt voor het blok gezet. Hè, van doe ook even, die andere drie hadden dat gedaan. Maar nogmaals, dat waren dus de imitatoren. Imitators. Wat is het de imitatoren, woord? denk ik. Ja, um, Hij wordt uitgedaagd om dat dan ook te doen. En uh, ja, wat doe je dan? Ja, als dit spontaan is, is het ongelooflijk knap. Ja. Wat denk je? Um, is het ik, spontaan? Ik, ik, ik, ik, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik ook niet. Uh, um, ik, ook niet. Uh, ik durf het niet te zeggen. Maar dan is hij wel erg, Adrem. En... Um, en als het niet spontaan is, vind ik het feit dat hij en zijn staf... het aangedurfd hebben om hem dat te laten doen, ja, vind ik ook even. heel opvallend. Ja, maar want... dan wacht even. Jo, dan hebben ze anderhalf uur de tijd gehad om drie grappen te bedenken. En maar bedoel, toch. En, nou, en, en, dan... en Haarsma Buma en drie grappen? Dan ja. ja. nou, moet je, je ook ik, nog ik, een beetje goed. natuurlijk brengen. Nee, natuurlijk. nee ik, ik, ik, ik mag ook op zondagochtend uh, even, even Jinek uh, regisseren. En dat hadden we een aantal maanden geleden, en aan het eind van het voorseizoen... hadden we hem ook zitten. En toen was hij ook buitengewoon geestig en op ja, dat is En hij was gisteravond ook, dat, dat zag je ja. ook wel bij de Wil door... hij raakte ook heel erg op zijn Gemak gedurende het programma. Groot Inquisiteur Peter Ervries was niet uitgenodigd. Dat scheelde waardoor <laughs> Premier dat hij ineens een, een braaf kwispelend uh, hondje begon <laughs> dat te zijn. Hij had een groene blouse aan. hij had een groene blouse aan. Dus, uh, had, ja, blouse aan. <laughs> dus het, was, het was gewoon een genoeglijke avond. die uh, ja, wat mij betreft redelijk glorieus. Ik zag op Twitter ook mensen van twee zetels extra voor het CDA. Lijkt me een beetje over te hebben. Nou, maar hij deed het meer dan voor het ja, je, je ziet nu dus wat hij ook kan. Hè? Ja. Dus dat, Wat we ja. weinig gezien hebben ja. in deze campagne. En je kan je afvragen of dat, of die, of dat team achter hem dus niet de verkeerde keuzes ja. gemaakt ja. heeft en hem anders had moeten Inzetten. Misschien wat losser had moeten we maken. Ja. Ja, ja. Oké, okay, dan nog even de naam Peter de Vries is gevallen. Die was een van de mensen die in dat, uh, in dat, in dat ja. forumpje zat steeds, met nog een aantal vast terugkerende gasten. Uh, een soort kopie van Meet uh, the Press. Nou ja. Oh. Dus press. Variant erop, laten we ja. het zeggen. Meet de, nou ja, de BN'er. Uh, en met name Rutte en uh, Roemen kregen het heel hard te verduren. Ja, ik kan me... Hoe haal je het nou in je hoofd als Rutte... om daar te gaan zitten tegenover dat panel? What, what, what was he thinking? Of zijn campagneteam. Ik bedoel, wat denk je daar te kunnen winnen? Onbegrijpelijk toch dat je je laat afblaffen terwijl je in feite de staatsman, je moet de premierbonus binnenhalen, je moet. Ja, maar loop je dat risico niet eigenlijk in iedere talkshow waar je gaat zitten? Je kan, je, ik bedoel, je Zeker. kan ook ineens, uh, weet ik veel wie tegenover je krijgt, Bartje nou, Bot of zo, uh, uh, die, die, die, die wat er ver Nou, we zagen uh, Wilders van de ja, week nee, met heb met je goed, Peter. Absoluut uh, absolu absolu een ik, ik vond de, de, de, de column van Theo Holman laatst... waar hij zei als ik mijn politicus zou mogen aanraden, zeven, had hij zeven tips. En één was niet naar dit soort programma's. Ja. Kijk, en, en het punt is natuurlijk begon, Dat is misschien wel terecht. Uh, Peter de Vries begon met Rutte, heeft in een klein interview waar van, vanochtend in de lag dat daar een beetje, een beetje terughoudend op gereageerd. Van misschien ging ik daar iets te ver. Maar wat ik dan vervolgens niet begrijp, is dat nog twee lijsttrekkers hem het aan tafel tolereren. Dan, dan ik denk ook, ik van ja, dat vind ik dus echt gewoon heel erg dom. En dan, dan laat je het echt te veel op je rugje kittelen, vind ik hoor. Het moet, moet ook eens een beetje dapper zijn en zeggen, dit wil ik niet. Alla Rutte en vreek de jongen. Ja, ja, of, of, of te gaan, gaan zitten. En Misschien goed. wat tegenvallende vervogel was. Maar... Ja, ja. Maar of te gaan zitten en, en gewoon toch een goed verhaal halen. Uh, ja, dat is ook een optie Ja, natuurlijk. maar dat is, dat, <laughs> ja. Is, dat is het op dat niet meer. Je, je moet daar toch ook niet bang voor zijn? Nou, dat een. weet ik niet. Kijk, je, uh, tv is, uh, uh, dat, dat is toch heel duidelijk... tv is een heel moeilijk medium. Dus je, het ligt maar de vraag hè, of je de ruimte krijgt... of je uit mag spreken. Of je, hè. Um, dus uh, tegenover een paar uh, parlementaire redacteuren... die op uh, inhoudelijk, maar tegenover van die uh, BN'ers... Die van alle kanten kunnen komen, die uh, kunnen acteren, hmm. emotioneel kunnen zijn, wijzen, ja. schreven, duwen. Ik vind, dat, ja, ik vind dat onverstandig. Hè. Bart weet, of huismoeders, of weet ik wie. Ja. Ik bedoel, doe het niet tegenover kinderen en, en honden. Weet je, acteurs ze zeggen dat altijd. En ik weet niet of je nou BN'ers in die categorie kan rekenen. Hmm. Maar... Hebben jullie dan gestemd? Nee, ik ga straks en uh, ik, ik, ik betreur het dat ik behalve mijn, uh, mijn stem uh, niet ook nog een coalitieadvies uit mag brengen. Ik zou er ontzettend voor zijn ja, dat, dat er voor, Schibert, dat de dat de een formuleertje naast ligt, wanneer ik gewoon zeg welke coalitie ik kan het hier op wil, de radio doen, ja, nog coalitieadvies. <laughs> heb jij gestemd, Juri? Of? Ik heb nog niet gestemd, ga stemmen in de balie straks. Okay, ja. Of, ja, ja. En ja. We stellen voor, voor Plus, oh nee, ik. En fijn dat jullie er waren. Ja. <laughs> Bert van der Veer en uh, Juri Albrecht. Dat was Simon Webb. Hij zat ooit in het Jongensbentje Blue. Dit heet hij zijn eentje. 2005, om precies te zijn. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Lutz Jacobi uit uh, Friesland. Um, en van de P PvdA. Dag mevrouw Jacobi, daar bent u weer. Ja, goeiedag. Vorige keer hebben we het ook geprobeerd, vorige week. Uh, toen ging er in de verbindingen van alles mis. Maar uh, ik, ik hoop dat het nu allemaal goed gaat. Uh, dus eigenlijk uh, kunnen we met die quiz beginnen. Want vorige week hebben we de inleidende beschietingen al gedaan. Ik moest u alleen nog even vragen. Uh, als u wint, dan uh, mag u 300 euro overmaken aan een goed doel. Welk doel zal dat zijn? Ja, dat had ik ook vorige week al uh, gezegd. Dat zou dan naar uh, de stichting uh, ALS gaan, de ernstige spierziekte. Ja. Waar uh, een van mijn vroegere dorpsgenoten uh, uh, leidt aan ALS. En ja. Elk jaar in dat dorp worden grote acties gehouden. En dat lijkt me wel een goed doel. Dat is ook waar Maxima voor gezwommen had, hè? Van ja, zondag ja. was dat in de grachten. Ja. Ja. U hebt niet meegezwommen toevallig? Nee, ik was wel in Amsterdam. Oh. Maar ik, ik moest daar zijn uh, voor uh, een akkoord... Uh, te gaan tekenen voor zelflevering van duurzame energie. Ook en dat belangrijk. Ook belangrijk. Ja. ja. Goed, uh, nou dan weten we dat, dat dat het goede doel is. We weten ook dat uh, de hoogste score deze week uh, op naam staat van Wouter Komes, D66, namelijk 44 punten. Dus daar moet u overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen: Komt. de nationale nieuwsmis. Wat ik je zo. Ik zeg, ik zeg altijd, als hij erin zit, is het een goal. Bij de tweede paal wordt er dan gekot. in Nederland staat op een 1-0 ik je zo graag wil. Ik zeg altijd, een bepaalde druk die leg je jezelf op. En als je dat door andere mensen laat opleggen, dat is niet zo goed. Maar hij deed het met heel veel... Ja, wat ik al zeg. Ja, rustig. Ik, ik zeg altijd, gezonde spanning is altijd goed. Ik zeg, ik zeg altijd... Het is klaar, het is over, het is uit. Naar huis. Ja. Nederland won gisteren overtuigend van Hongarije met 4-1. Het gaat over voetbal. Vraag 1. De man of the match was uh, pas op het laatste moment uh, ingezet. Uh, stond hij, dat hij hoorde die, dat hij in de basis stond. En hij wist er dus uiteindelijk twee in te schieten. Hoe heet deze voetballer? Ja, Jeremy Lent. Ja, hij verving uh, Robben, hè, die een geblesseerd Heb Ik voetbal liefhebber, dus dat is makkelijk. Nou, oh, kijk aan. Nou, één punt erbij. Uh, vraag twee. Met deze overwinning heeft Nederland geschiedenis geschreven. Nog nooit eerder won Oranje zoveel kwalificatiewedstrijden voor het WK op rij. Hoeveel overwinningen zijn er nu behaald achter elkaar? Uh, twee. Dat is niet goed, want het gaat over natuurlijk oh, een langere reeks. ik dacht dat je deze pool bedoelde. Oh, ja, okay, nee, ja. het zijn er tien. Ja, goed. Ja, precies. Nee, ik dacht dat je deze pool bedoelde. Ja. We gaan naar de vraag uit het eigen verkiezingsprogramma. De EU zei gisteren zich zorgen te maken over de vergrijzing bij leraren. Bijna de helft van de leerkrachten in het middelbaar onderwijs is 50 jaar of ouder. Hier is de vraag. De PvdA is voor een stevig lerarenbeleid... maar wil wel af van wat voor soort beloning voor docenten. Ja, de prestatiebeloning? Ja, is goed. Vraag 4. Welke andere partij heeft in haar verkiezingsprogramma staan... dat ze het leerrecht voor kinderen vanaf 2,5 jaar willen hebben? Nee, ik vermoed dat hij 66. En dat is een goed vermoeden. Ja, gaat heel goed, mevrouw Jacobi. We gaan uh, naar vra vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? In het begin was het nog van, ja, ze mogen wel meedoen... maar een beetje anders nog dan normaal. Maar ze hebben nu dezelfde trainingspakken. Ze hebben dezelfde sportfaciliteiten. En dan zie je het resultaat, man. Ja, dat is onze kajer Erika Tepstra volgens mij. Ja, was ooit voorzitter van NOC-NSF, druk met de sport En zij was uh, bezig, aanwezig bij de huldiging van de Paralympische sporters. Um, de vraag is, uh, dat was in Den Haag, uh, vraag 6. In welke, op welke locatie was die huldiging in Den Haag? Dat was in de grote kerk. En ook dat is goed. Samson was er ook nog even, hoor ik. Ja, naast Rutte de enige, ja. geloof ik. Ja, nee, heel verstandig van hem. Ja. Uh, we gaan naar de laatste vraag nog maximaal vier punten verdienen. Als gezegd, dat gaat hartstikke goed. U krijgt aanwijzingen okay. over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Dus uh, als u zo gauw weet wat het is, zegt u stop. En dan zetten wij de pulle, puntenteller ook stop. Dus een onderwerp uit het nieuws aanbod En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Hier komen ze, de aanwijzingen. Vier. Ik ben een stabiel mechanisme. 3. Ik leen van de rijken en geef aan de armen. 2. Volgens Geert Wilders ben ik een blanco cheque. Oh, stop. Dat moet wel de SP zijn. <laughs> nee, dat is niet goed. Okay. Er zit wel een S in. Dat, dat had wel gekund. Had gekund, ja. Nee, had gekund. Ja, een stabiel mechanisme. Ik leen van de rijken en ik geef aan de armen. Ja, ja, het zou inderdaad ook de SP kunnen zijn geweest. Nee, het is het ESM, dat Europese noodfonds. Ja, ja, ja. Dat ja. kan, ook, te, kan alle, ook. Ja, heeft alles te maken met de uitspraak van het Duitse Hof, natuurlijk, vanochtend. U komt op een score. Wel grappig eigenlijk. Ja, u komt op een score van 5 van in deel 1 van de quiz. We gaan zo meteen naar deel 2. Dan moet u er in ieder geval 9 goed hebben.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 Vandaag luidt de stelling... Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten worden verboden. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. De website www.stand.nl, daar kunt u eens of oneens achterlaten. Of twitteren, doe dat dan met hekje standpunt. Lutz Jacobi van de PvdA is vandaag onze kandidaat. Als gezegd, hoogste score tot nu toe is van D66, Wouter Kome is 44. Hè? U hebt in deel 1 5 gescoord, dus er moeten in ieder geval 9 goed zijn... om daar overheen te gaan. Dat is de uitdaging. Moet kunnen, zou je zeggen. Ja, we hebben 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen. En dan geeft u het antwoord of u zegt pas. Akkoord? Ja, dat is goed. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Welke oliemaatschappij heeft het contract met Orchvel opgezegd? Oeh, Sheldon. Dat is goed. In welke Spaanse stad zijn gisteren honderdduizenden Catalanen... de straat opgegaan voor onafhankelijkheid? Ja, dat is in Barcelona. Goed, welke partij heeft gisteren de scholierenverkiezingen gewonnen? De PvdA. Nee, dat is goed. De politie heeft een nieuwe verdachte in de zaak van de gewelddadige overval... op welk transportbedrijf opgepakt? Oeh, het was onder onder Ali, maar ik weet niet meer welk transportbedrijf. Nee, hoe heet het, hoe heet het bedrijf? Ja, nee, o, oh, dat is Brink. Ja, Brink. ja dat, dat okay. is goed. Hoe heet de Vlaamse okay. politicus die bijna 60 kilo is afgevallen? O, oh, pas. Bart de Wever. In welke Libische stad is het Amerikaanse consulaat gisteren bestormd? Oeh, dat... Ik heb het ergens gelezen, maar... Zeg anders pas. Ja, pas Bengazi. Volgens Geert Wilders heeft premier Rutte de visie van wat voor soort dier? Uh, de visie van, uit de ruggengraat van een mossel en de visie van een struisvogel. Dat is goed. Welke oud-Frans premier is door de politie verhoord in verband met een fraudeonderzoek? Uh, fraudeurs ben ik nooit zo geïnteresseerd in. De Filipijnen. <laughs> Welke CDA heeft gisteren gezegd dat het helemaal niet zo erg uh, is als zijn partij in de oppositiebankjes komt? Nou, dat zal Buma zijn, denk ik. Dat was Jan Kees de Jager. PV, PV, oh. PVV-senator Popken zou haar huis hebben laten verbouwen... door werknemers uit welk land? Uit Polen. Dat is goed. Welke Nederlandse club kreeg 1,2 miljoen euro van de UEFA... voor het afstaan van spelers aan het Nederlands elftal? Eh, uh, PSV. Dat is goed. Hoe heet de vrouwenhandelaar die definitief is veroordeeld... tot zeven jaar en negen maanden celstraf? Uh, dat soort dingen ik moeite niet. <lacht> nee. Nou ja, Post. hij heet Saban B uh, deze oh, man. Oh, het zal wel, goed zijn. Het zal wel ja. goed zijn. Maar de vraag is, zijn het er uh, negen? Want dan zou u over die score van Komees heen gaan. En dat zijn het er niet, mevrouw Jacobi. Hoeveel zijn het er? Het zijn er zeven. Oh, dat is jammer. U komt er 35 uit. Oké. Okay. Ja, tien punten te weinig. Uh, ja, jammer voor, voor de alles. Voorlopig gaat D66 hier aan kop. Uh, ik geloof dat dat uh, in de peilingen wat betreft de verkiezingen vandaag iets anders is. Dan uh, trekt u aan het langste eind. Ja, dus, uh, uh, het hopen. Nou ja, ik bedoel ten opzichte van D66. Ja, precies. De rest moeten we nog afwachten. Ik wens u een goede verkiezingsdag toe. En een goede uitslag. Oké. Okay. Uh, dankjewel hè. Dag hoor. We melden ons zometeen weer met de werklunch. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Wat een fascinerend land is India. Vanavond om 7 uur. Met zijn oude cultuur, met zijn spiritualiteit. Op reis met Erika Derpstra. Alles ademt. Een geweldige historie uit. Luister naar kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Erika Terpstra. Yeah! Radio 1. Het is buitengewoon wat je hier ziet. Het nieuws van alle kanten, Professionele Beamers. Presentation Partner 0800 400 4000.